Salome lieve mensen, voordat ik aan het woord begin wil ik nog een stukje over mezelf vertellen. Het is een verhaal wat 50 jaar geleden gebeurd is, ruim 50 jaar geleden. Ik was een jongen van negen en eigenlijk is het uh, de reden waarom ik dit vertel is namelijk naar aanleiding van, van het uh, verhaal die Janneke heeft verteld. Wat belangrijker is, het proces Ofwel het doel. En ik denk dat ik dit met u moet delen. Ik was een jaar of negen of acht jaar in die tijd. En uh, ik was een huilenbalk. We wil altijd huilen als er gevochten wordt. En dan ben ik altijd de verliezer. En dan moet ik altijd mijn vader halen. En mijn vader bent er zo zat van. En hij zegt, je moet een man worden. Ik stuur je op judo. Dus mijn moeder die moest kleding maken... ...want ik moet een judoman worden, een judoka heet dat in het Japans. En mijn vader had een kennis, die, die heeft een judoschool. Zo, so, ik moet dan toch maar naar die school toe. Dus ik, le ik leer daar een beetje rollen en valbreken en... ...afijn, al heel snel vorder ik. Want mijn vader is een vriend van die, van die leraar op die school... En u weet hoe dat gaat als je judo zit. Dan heb je van die banden om je, om je lichaam. En Je begint altijd met een witte band. En je eindigt op, op het zwarte band. Dus je krijgt eerst een witte. En dan ga je naar een gele. En dan ga je naar de oranje banden. En dan krijg je nog twee strepen erbij. En dan ga je naar blauw. En van blauw naar bruin. En van bruin ga je naar zwart. En als je de zwarte band hebt dan ben je een grote man. En dan heb je de eerste dan, de tweede dan, de derde dan, af en tot de zevende dan. Uh, u kent onze Anton Gezing in Nederland, hè? groot man. Maar Louis was een jaar of negen en uh, hij vond het wel prachtig. En die trainde iedere dag. We hebben op een gegeven moment een eigen mat thuis, dus iedereen zat een beetje op judo. En uh, na enkele maanden, toen moest mijn school een wedstrijd gaan, gaan, gaan creëren met een andere school. En we hadden 35 leerlingen, 35 kinderen. En, uh, nou fijn, voordat die dag aangebroken was, hebben we natuurlijk heel hard getraind. Heel hard getraind. Het is trainen, trainen, trainen, trainen, want de uur van de waarheid is gekomen. En Louis, die had een oranje band. Met twee van die streepjes. Nou, dat, dat is geweldig. Ik was trots op een aap. Ongelooflijk, want dat was mijn streven. En uh, nou, de dag breekt aan. De buren erbij. Vrienden, kennissen, tante, ooms. Iedereen is erbij geroepen, want Louis die gaat op judo. Uh, die heeft een wedstrijd vandaag. Nou, iedereen was op tijd. Die zitten daar aan de banken, aan de stoelen. En uh, toen kwam Louis naar binnen. En dat ging dan zo, als, als ik nu ga vertellen... Je krijgt dus twee rijen. De tegenstander links en de, en de, de uitdagers die, zitten, die staan daar aan de rechterkant. En die lopen zo naar binnen links en rechts, en dan mag je zelf een plaats zoeken waar je wil, waar, waar je wil, wil staan, maar je zit wel rug aan rug, dus je weet niet wie je tegenstander is. En nou, ik denk, ik ga maar een beetje in de midden zitten, dan ben ik niet als eerste, slimme Louis. En uh, oké, okay, nou, toen we klaar waren, zei hij, van, draai nu maar om. En ik kijk zo, is niet waar. Dit is echt niet waar, dus nog een keer tellen, zo stiekem, dat ik, ah, het is niet waar. Mijn tegenstander is een meisje. Ja. Dat was, ik dacht van, nou dat zal makkie worden, ik ga een beetje dansen met dat mens. Ja, of wij moest heel lang wachten, want dan moeten de veertien voor me die wedstrijd doen. En uh, toen werd ik opgeroepen. En het, het vervelende, nou het vervelende, dat is naderhand... De tegenstanders die van die school komen, die hadden allemaal een witte band. Allemaal een witte band. Maar bij ons, in onze school, zijn er allemaal, die ene had blauw, die andere had bruin, die andere... Nou, het, het minste was, die hebben een gele band. Een witte band was, was er bijna niemand. Enfin, Louis was aan de beurt. En het meisje komt naar voren, moet je daar staan, en de ene staat aan de andere kant. En we moeten dus een bukken voor elkaar, het respect voor elkaar... En dan zegt hij van, kom, gaan jullie maar. En het meisje kwam aan. En ze hield me vast op mijn kraag. En Louis, die liet het toe. Doe jij dat maar. Ik, ja, ik zal wel een paar draaien met je maken. En ze deed nog een keer een arm op me. Ah, prima. Dus en, uh, ik, ja, ik was een beetje aarzelen. Waar zal ik haar nog vasthouden? En... Wat het mens doet... Ik heb ik nog nooit verteld, lieve mensen. Echt niet. Ze sprong met beide benen op mijn lies. En binnen drie seconden lag ik op mijn rug. Kent u het voor de, voor de geest halen wat ik nu vertel? Dus het ging van... Hop, maar niet met één been. Met twee benen. Met twee benen. En, en ik ging over haar heen en ik lag aan de andere kant met mijn rug op de mat. Ik hoor de, de, de, de scheidsrechter nog zeggen... Ippong! Nou, erger als dat... kan je dus niet overkomen. En waarom eigenlijk niet? A. Je verlies van een meisje. B. Zij had een witte band. Mijn vader, mijn moeder, de buren... iedereen was erbij... En vluchten kan niet, want er moeten nog 15, of wel 20 gaan, er waren er 35, en ik ben nummer 15. Een schande. Mijn moeder was geweldig. Mijn moeder zegt: van, Je hebt je best gedaan. Ik zei: Ja, dat kan ik wel zien. Uh, nou, dat zijn allemaal van die hele mooie troostende woorden. Maar Louis heeft zijn eigen opgesloten in een kamer, en die wil echt helemaal niemand zien. En als ik zeg dat incasseren kracht is, dat is gewoon omdat ik vroeger heb moeten leren uit dit soort dingen. Het proces is belangrijker als het doel. Die banden die komen wel. Laat je alsjeblieft niet drijven op dat doel die je bereiken moet. Je moet allemaal door dat proces heen. Dat is heel belangrijk. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Want het is ook zo belangrijk voor de, voor de rest van je leven. Want soms verlies je. Maar het erge van alles is. Je bent niet in staat om je verlies te verwerken. En dat is veel erger. Dat is veel erger. Wat ik vandaag eigenlijk wil spreken. Komt allemaal uit het boek Joël. En waarom eigenlijk. Eigenlijk alleen maar door één woord die er gesproken wordt, of die hij gesproken heeft. Wie weet nog wat hij gesproken heeft? Eén belangrijk woord wat hij gesproken heeft. En die is door Joël uitgesproken. En vandaag van de dag doet heel christelijk Nederland echt gewoon gebruik maken van deze ene belangrijke tekst. U kent het wel als ik, als ik het zeg... Hij zegt namelijk, hij citeert namelijk, want al wie de naam des heren aanroept, zal behouden worden. Nou, op deze tekst wil ik er geen uitroepteken plaatsen, maar een vraagteken. Heeft hij dat uitgesproken? Ja. Maar bedoelt hij dat eigenlijk ook zo? Want je kan natuurlijk mooi een citaat eruit halen. En dan zeggen we dat al wie de naam des Heeren aanroept, die zal behouden worden. Uh, wie, wie, wie, wie zegt dat nou eigenlijk? Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Ik heb eigenlijk jarenlang met een nieuwe testamentje gelopen. En blader hem graag, ik maak, ik maak dat boekje als een notitieboek. Ook in de file maak ik toch nog eventjes het boek open en ik bestudeer al die stukken die Paulus, Petrus, uh, Johannes heeft gesproken. Als we heel even, voordat we naar Joël toe gaan... naar het boek Handelingen gaat... en daar staat het namelijk geschreven... het is door Petrus gesproken... Handelingen 2, vers 14... Maar Petrus stond met de elven op... en hij verhief zijn stem en sprak hen toe... Gij, Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijn... Dit zij u bekend, en neem mijn woorden te oren. Want deze mensen zijn niet dronken zoals u veronderstelt, want het is de derde uur van de dag. Maar dit is het waarin gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op al het vlees. ...en uw zonen en uw dochters zullen profiteren. En de jongelingen zullen gezichten zien... ...en de ouden zullen dromen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden... ...zal ik in de dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven... ...en tekenen op de aarde beneden... ...bloed en vuur en rookwalmen. De zon zal veranderen in duisternis... En de maan in bloed, voordat de grote door luchtige dag des heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des heren aanroept, behouden zal worden. Tot zover. Ik kan u één ding verzekeren. Een verbond die biedt namelijk niet automatisch een beveiliging. Dit moet u zeker voor ogen houden. Een profeet mag alles zeggen wat hij wil. Maar je zit altijd aan het verbond vast. Je komt daar dus nooit, nooit, het zal ook nooit anders zijn. Het zal ook nooit anders zijn. Zal hij iets anders zeggen, dan zal hij dat uit moeten leggen. Maar Petrus die zegt, die zegt ook dat het ons bekend is... Het is u bekend wat de profeet Joël heeft gezegd. Dus je kan ook nooit met het Nieuwe Testament klaar zijn. Want je hebt altijd de Torah en de profeten nodig. Want die profeten zijn namelijk gestuurd naar het volk Israël om ze te waarschuwen. Ik ben zo gewen en groot geworden... dat wanneer ik in de problemen ben en ik ben een kind van God... En het probleem is daar. Dan staat er aan mijn kant altijd het leger van de Heer. En er zijn engelen om me heen. Die zie ik niet, maar hij is er wel. Oh, daar kan ik er trots om worden. Mijn vader zal me nooit in de steek laten. Nooit. Want het leger het zit achter je. Heb er maar vertrouwen in. Ik zal u één ding vertellen. Hij is er echt niet. Hij is er echt niet. Dat hele leger van engelen, dat is er echt niet. Vorige week heeft Broeder Verdouw een stukje gesproken over het leger van de heren. Ik heb er nacht aan aangewerkt. Wat is nou het leger van de heren? Daarom kwam ik in het boek van Joël. Daarom deze, daarom deze woorden die ik nu ga spreken. We hadden altijd verwacht. Ik althans. Misschien u niet. Maar ik wel. Het leger van de Heer is om me heen. Want ik ken het verhaal van Elia of van Elisa. Ja, dat de knecht in een keer mag zien. Zo van, oh, ik ben nu niet meer bang. Want het leger van de Heer die omringt mij. Ik heb niks te vrezen. En veel, veel christenen uh, voelen zich gesterkt door deze woorden. Maar lieve mensen... We hebben met een verbond te maken. We hebben met een overeenkomst te maken. En alleen wat in die overeenkomst staat... ...dat is borg. En die overeenkomst... ...staat namelijk geschreven... ...dat wanneer ik... ...niet luistert of hoort... ...naar het verbond... ...dan roep ik de vloek op me af. Ik hoop dat u het gehoord hebt. Ik roep de vloek op me af. Waarom? Zo luidt het verbond namelijk. Als u uzelf heeft verzekerd bij de dela. Als je verzekerd bent voor de, bij de dela voor je begrafenispolis. Dan staat er in je polis waar je voor verzekerd bent. In een wat voor kistje gaat liggen. Of je gecremeerd wordt. Of dat je, of dat je uh, koffie met een koekje krijgt. Of een broodje. Dat staat allemaal geschreven. Wel, als het zover is, dan kan je de polis even nagaan. Wat staat er in die polis? Ja, koffie, twee bakjes, en een broodje, en een koekje. En dan kan je naar huis gaan. Want die polis is het enige wat staat. Nou, wij hebben namelijk ook een polis. Wij hebben een verbond. En het verbond staat hierin geschreven. Nogmaals, als het te dik is om te volgen, zeg ik, Lees dan Deuteronomium. Daar staat het verbond allemaal bij elkaar geschreven. God gaat nooit iets anders doen... ...als dat hij in zijn verbond heeft geschreven. Nooit. Dat kan hij niet. Want onder die voorwaarden... ...heeft hij het volk... ...geleerd en genomen... ...tot zijn volk. Ik wou naar Joel toe gaan. Joël 1... Het woord des heren dat, dat kwam tot, jo, tot Joël, de zoon van Petul. Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter oren alle inwoners van het land. Is zoiets geschied in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertelt daarvan aan uw kinderen. Laten uw kinderen het aan uw kinderen vertellen. En hun kinderen weer aan de volgende geslacht. Wij moeten allemaal dit soort dingen vertellen aan onze kinderen en die kinderen. Dus je mag het niet voor jezelf houden. Daarom spreek ik vandaag dus ook weer het woord die Joël heeft gesproken. opdat wij allen zullen weten. Want het schijnt toch dat er maar weinig mensen weten wat hier geschreven staat. Want anders is er echt niet zoveel dwaling in de wereld. Echt niet. Want er zijn velen die zijn, die zijn gewoon verhalen van mensen gaan volgen. Wat de knager had overgelaten, heeft de springhanen afgevreten. Wat de springhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten. En wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreten gevreten. Word wakker, gij dronkaarts. Huil en jammer allen, gij wijndrinkers, want hij is van uw mond weggeruk. Want een volk is tegen mij, tegen mijn land opgetrokken. ...machtiger, ontelbaar... ...zijn tanden zijn leeuwentanden... ...en het heeft hoektanden van leeuwen. Toen ik hier aan begon... ...toen dacht ik, dat ging dus over springhanen. Even later weet ik het eigenlijk niet meer. Ik weet niet hoe het met u is. Maar ik weet het helemaal niet meer. Waar, waar, waar heeft hij dit nou over? Ik ben niet een beetje aarzelend met mijn spreken... ...maar wat hier... Opgeschreven staan, je, je begrijpt het helemaal niet meer. Maar door de vraag van broeder Verdauw vorige week, dat hij zegt van, wat is dan nou het leger van de Heer? Ik ben op het slaap wakker geworden. Want hij is in staat om alles en iedereen tot zijn leger te roepen. Hemel en aarde kunnen zijn leger worden. En de profeet Joël, die heeft een visioen mogen zien. Hij heeft dingen gezien en heeft op papier gezet zoals hij het gezien heeft. Zelf begrijpt hij niet wat hij ziet. Want ik heb ook nog getracht te proberen om, om, uh, om te kijken hoe dat zit met die springhanen. Maar weet u dat er 80 verschillende soorten springhanen zijn? Heeft u ooit van dichtbij een springhaan gezien? Hij heeft zes poten. Oh, als de heer een, een, een, een gelijkenis neemt of als hij iets jou wil vertellen, moet heel goed luisteren. Die benen van die springhaan, nou, onze ellebogen die staan zo, maar die benen die staan zo. Deze dieren die knagen dag en nacht. Die gaan door. Het is een gigantisch leger. Er zijn tachtig verschillende soorten springhanen. Sommige springhanen doen helemaal niets. Helemaal niets. Helemaal geen probleem. Maar er zijn springhanen die eten je kozijnen op. Wat Joel hier probeert uit te leggen. Ze klimmen over de muren heen. Het is onvoorstelbaar. Je hebt dus drie soorten uh, springhanen wat ik hier spreek. Die ene die, die vreet ze op. En wat er nagelaten wordt. Dan komt weer een ander leger. Die, die doet dat dan. En dan komt er weer een leger aan. En op een gegeven moment blijft er niets meer. Maar dan ook niets meer over. En dit gaat allemaal over het gewas. Maar eigenlijk gaat het niet. Hij spreekt niet over het gewas alleen. Hij spreekt hier over het volk Israël. De wijngaard. Als je niet weet. Waar het over gaat. Als de Bijbel spreekt over de wijngaard van de Heer. Ga dan naar Jesaja 5. Daar krijgt u het hele verhaal van de wijngaard. En daar wordt met naam en toenaam gezegd. Wie de wijngaard bedoeld wordt. Je hebt God tegen je. Of je hebt hem voor je. Alles staat in zijn verbond geschreven. Hij probeert hier dus iets uit te leggen. Met springhanen. Ik ga even een stukje verder. Vers 7. Het heeft mijn wijnstok tot, onder, tot een voorwerp van ontzetting en mijn vijgenboom, vijgenboom tot een geknakte stam gemaakt. Het heeft de schors geheel en al afgeschild en weggeworpen. Zijn ranken zijn wit geworden. Wie klaagt als een maag met rauw om omgort wegens de verloofde van haar jeugd. Spijsoffer en plengoffer zijn onruk aan het huis des heren. De priesters, de dienaren, de heren, des heren treuren. Verwoest is het veld, aardbodem treurt, want het koren is verwoest. De mos verdroog, de olie weggeslonken. De landbouwers zijn verslagen, de wijngaarden gaan er niets jammeren over de tarwe en over de ges, want de oogst van het veld is is verloren gegaan, de wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt, granaat, appelbomen, ook palm en appelbomen, alle bomen des veld zijn verdord. voorwaar de blijdschap is beschaam van de mensenkinderen weggevlucht. Omgord en klaag, de priesters jammeren, gij dienaren van het altaar, kom overnacht in rouge gij dienaren van mijn God, want aan het huis van uw God zijn spijsoffers en plengoffers onthouden. Heilig, een vasten, roep een plechtige samenkop bijeen. Vergadert gij aan alle inwoners des land tot het huis van de Heere uw God. En roep luid tot de Heere. Wee de dag, want nabij is de dag des Heeren als een verwoesting, komt hij, van de almachtige Is niet voor onze ogen de spijze weggedaan uit het huis van onze God, vreugde en gejuich. Hoor je hier dat vreugde en gejuich een spijze is voor ons? Het is allemaal weggedaan van het volk Israël. Waarom? Omdat ze dus niet meer horen naar het woord van vader Yahweh. Ze hebben alleen maar gedaan wat ze denken, wat goed is. Maar de profeet, die vertelt hier dus een verhaaltje, weeklaag. Rouw hierover. Bekeer je. Hij roept je terug. Ook nu is er nog mogelijkheid om dat te doen. Vers 17. Versrompeld zijn de zaadkorrels onder haar aardluiken. Verwoest zijn de voorraadschuren. Gescheurd staan de korenbakken, want het koren is verdroog. Hoe kreun het vee? De runderen dollen rond, want er is voor hen geen weide. Ook de schaapkudden lijden zwaar. Tot u, heren, roep ik, want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd... ...en de vlam heeft alle bomen van het veld verzecht. Zelf de dieren des velds zien smachten tot u op... ...want de waterbekken zijn uitgedroogd... ...en het vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. Blaas de basuint Sion... Maak alarm op mijn heilige berg, dat alle inwoners des, des, des land sidderen Want de dag des heren kom, want hij is nabij. En de dag van duisternis en van donkerheid, een dag van, volk, van wolken en van dikke duisternis. Als ik de dag des heren voor, me, voor mijn beeld haal, dan heb ik altijd maar, hij komt eraan om mij te halen. Er zal blijdschap zijn. Dat beeld heb ik altijd bij me. Als de Heer komt, dan komt alles goed. Dat is helemaal niet waar. Deze mensen verwachten ook voorspoed. Deze mensen verwachten ook dit, dat vader, vader komt met een oplossing van allerlei pro, uh, problemen. Maar dat is helemaal niet waar. De profeet die zegt van, joh, bekeer je. En alles wat hij zegt, dat haalt hij allemaal uit de Torah. Ook wanneer het volk een gigantisch probleem hebt door de zonden die ze begaan hebben, kunnen ze er altijd nog terugkeren tot vader. Als u het verhaal van Salomo hoort, dat wanneer het volk, het land uitgeschopt zijn, ja, het gebeurt niet zomaar, je wordt niet zomaar je land uitgeschopt, er wordt, dat, dat, daar zijn al waarschuwingen genoeg, door profeten gesproken, dat ze moeten bekeren. Maar als ze dan toch nog niet doen, dan moeten ze het land verlaten. Maar ondanks dat heeft vader met Salomo gesproken. Wanneer zij naar Jeruzalem bidden, hoor je dan hun stem? Geef je dan antwoord? Dan zegt hij ja, dat zal ik doen. Tot twee maals toe. Tot tweemaal toe heeft onze vader Salomo de koning het woord gegeven dat hij... De stemmen van zijn volk overal in de wereld zal horen wanneer ze hem roepen. Maar het is niet zo dat een ieder die zijn naam aanroept behouden zal worden. Dat heeft hij niet gezegd. Dat kan hij ook nooit gezegd hebben. Bestaat echt niet. Wanneer het volk berouw hebt en bekeren en hem aanroepen, zal hij er klaar voor staan. Zo is het altijd geweest en het, gaat, het zal nooit anders gaan. Wij willen het soms wel idealiseren, hoe het volk terug zal komen. Maar het staat er niet. Zo kan die nooit doen. Dat willen we wel. Maar lieve mensen, het volk Israël, wij de christenen die ingelijfd zijn in die edele olijf. Wij zijn namelijk het licht. Wij moeten een goed voorbeeld geven. Je kan niet zo met een, met een oranje band verliezen van een meisje met een witte band. En dan in drie seconden. Ik wil hiermee zeggen, je kan dus niet met een keppeltje en met een chichitron lopen. Met een baard als een jood. Op shabbat stenen gooien naar de mensen. Ik wil hier alleen maar zeggen dat je gedrag belangrijker is dan al die dingen omheen. Als ze mij zien als een Jood, dan wil ik ook een waardige Jood zijn. Ik moet dat Jood zijn in mij, moet, moet waardig zijn. Mijn vader in de hemel moet trots op me zijn. Kijk, daar loopt een Jood of daar loopt een, een, loop een Christen. Hij moet waardig zijn. Het volk Israël... Laten we, maar, laten we maar even naar, naar Matthäus toe gaan. Het volk Israël, toen ze Johannes zagen dopen, toen kwamen dus niet, niet zomaar het volk, niet zomaar het volk. Hier komen dus rabbies, er komen er echt schriftgeleerden, farisees, mensen die de wet kennen, die komen naar hem toe, om zich te laten dopen. En wat zegt Johannes dan? Matthäus 3. Vers 7. Toen hij nu zag dat vele van de Farizeeën en de Sadduceeën tot het doop kwamen, zeide hij tot hen, dus Johannes, alle gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En beeld u niet in dat gij u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham tot vader. O lieve mensen, hij is in staat om uit stenen Abrahams zonen en dochters te brengen. Wij kunnen dus niet met ons uiterlijk de Heer dienen. Dus alleen maar de wet doen is niet voldoende. Ons gedrag naar de ander toe moet vergeving gezin zijn. Moet nederig zijn. Moet barmhartig zijn. Ook, als die ene, ook al, al maakt de ander zoveel fouten om ze heen. Want onze vader, die is barmhartig. Die is vergeving gezin. Hij is niet corrupt. Dat is ook vaak ons groot probleem. Want als we dwingen wat hij dus... Wij willen dat hij gaat doen. Dan hebben we een corrupte vader in de hemel. Weet u dat? Ik zal het uitleggen wat ik nu probeer te zeggen. Ik had een oranje band. Omdat mijn vader een goede vriend was. En die was de eigenaar van die school. Van die judeschool daarom heb ik een oranje band onze vader kan zijn volk niet redden als ze me stenen blijven gooien dat kan hij niet doen dat wil hij wel doen maar hij heeft wel vele manieren gegeven in zijn Torah hoe je dat wel kunt doen ja maar waar staat dat geschreven nou laten we naar Deuteronomium 4 gaan dit moeten we weten als wij ons eigen noemen messianen christenen dan moeten we weten op, op welke basis spreek je nou. We kunnen fouten maken, natuurlijk. Maar we kunnen er ook van bekeren. Dit om 4, vers 29. Ik zal, ik zal lezen vanaf 27. De Heere zal u onder de naties verstrooien... en gij zult met een klein getal overblijven... onder de volken bij wie de Heere u brengen zal. Dan zult gij daar goden dienen... Werk van mensenhanden, hout en steen, die, die niet zien, nog horen, nog eten, nog ruiken. En dan zult gij daar, de Heere, uw God zoeken en hem vinden, wanneer gij naar hem vraagt, met uw ganse hart, met uw ganse ziel. Hoor je dat? Alleen als je hem zoekt om hem te vinden, zal je hem vinden. Veel mensen hebben gezocht, maar niet om hem echt te vinden. Weet u, soms willen we de waarheid niet zien. Wij willen de waarheid niet zien. Want als wij het zien en wij weten het, dan moeten we ons eigen bekeren. En onze vader, die helpt ons daarbij. Want je zoekt niet met je ganse hart. Dat doe je niet. Oh ja, maar Louis, luister nou eens even. Zo makkelijk is het niet. Want dit volk heeft een bedekking voor zich. Ze zien het gewoon niet. Daarom en later zal Vader die bedekking weghalen. Lieve mensen, wij idealiseren het zo. Te mooi. Maar zo werkt dat gewoon niet. Hoe het wel werkt, staat ook geschreven. Laten we naar Korinthe toe gaan. 2 Korintiërs 4 en vers 3. Indien dan nog ons evangelie bedekt is is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen wie overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet onwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dus het goede nieuws zal bedekt blijven bij die mensen. En hoe, het, hoe eigenlijk die sluier dan, dan weer weghaalt...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 wordt die bedekking weggenomen. We kunnen er verder niets aan doen... door alleen maar te zeggen... bekeer je. Dit is de enige medicijn... Dat is de, de enige oplossing... voor de problemen die er zijn. En al dat andere... dat moet ik dan nog leren. Sommige mensen zien meer dan ik. Maar leer mij nou... om op een andere manier te bekijken. Onze vader is niet corrupt. Want zijn vader zal dat graag willen. Hij heeft geen behagen in mensen die sterven. Hij wil dat we allemaal leven. Hij heeft ons een manier gegeven hoe, we ons eigen, hoe wij moeten leven. Opdat eigenlijk door ons te doen de hele wereld gered zal worden. Helaas zijn er heel veel verhalen die mooier klinken en mooier lijken. Dat we niets hoeven te doen. We hoeven alleen maar zijn naam aan te doen. Aantroepen, heren, Jezus, kom. En wij waaien zomaar het paradijs binnen. Dat was ons voorgeschoteld. Maar lieve mensen, zo gaat het niet. Zo werkt het niet. Zo staat er ook niet geschreven. Het boek Joel, die, die probeert ons te leren dat we dus moeten bekeren. Terug naar de basis. Ik ga naar Joel 2. Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: "Bekeer u tot Mij en u, met uw ganse hart en met vasten en met geween en met rouklag. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heer, uw God, want genadig en barmhartig is Hij, langmoedig en groot van goede tierenheid, hebbende over het onheil. En wie weet, zegt Hij, of Hij zich niet wen en berouw geeft?" En een zegen achter zich laat overblijven tot een spijsoffer en een plengoffer voor de Heer uw God. Blaas de bazuin op Sion, heilig het vasten. Hij probeert, ondanks dat hij dus ziet, dat de Heer een hele zwerm van springhanen aan het formeren is. De mensen tot bekering te brengen, opdat God van zijn gedachten verandert. Als u dus het volgende verhaal gaat, gaat lezen van van het, de, de, de profeet Amos, die gewoon een boer is. Deze man heeft ook alles gedaan voor het volk Israël. Het is zomaar een boer. Een schapenvokker was hij. Meer is het niet. Hij krijgt een visioen. Was helemaal geen fijne visioen. En hij zegt: Heer, doe dat niet. Het volk is zomaar zo klein, zo zwak. Er blijft helemaal niets over. En weet u, zijn gebed heeft eigenlijk uh, redding gebracht. En God heeft dat dus niet gedaan. Prachtig mooi zouden we zeggen. Ja, geweldig. De volgende visioen krijgt hij weer. Ja, dat staat allemaal in, in uh, Amos 7. Dat kunt u lezen. Ja, dan krijgt hij een tweede visioen. Dan krijgt hij weer een beeld te zien. Nou, dat was helemaal niet lekker voor dat volk. En dan zei die Heere doe dat niet. Heb medelijden. En weet u... De Heer heeft dat voorbij laten gaan. Maar toen kwam hij. Met iets. Dat is helemaal niet lekker. Alleen wij lezen dat zo anders. Wij lezen dat zo selectief. Weet u waar hij mee gekomen is? Dat paslood. Hij kwam met een paslood. Hij stond bij een muur. En hij zegt ik zal Israël met dit paslood. Kunt u je eigen voorstellen? Dat mijn vader, Jaweh bij mij komt. En hij legt het paslood bij me. Gaat niet goed komen, lieve mensen. Echt niet waar. Ik weet wat er bij mij nog mankeert. Als hij met een paslood komt. Hij kan ook niet anders. Deze God kan alleen maar rechtvaardig. Rechtvaardig hanteren. Rechtvaardigheid hanteren. Want hij is rechtvaardig. Hij is wel goede tieren en genadig. Gaan en vergeven. Maar die vergeving, dat komt alleen maar door berouw. Als we werkelijk berouw hebben, dan komt het weer goed met ons. Leer, volg mij. Dus je gaat beter dat pasloot niet. En de rest weer wel, dan was het beter geweest. We kennen het, het verhaal van volk Israël. Die heeft daarna nog 40 jaar gedood op de woestijn. En er zijn er maar twee ingegaan. De rest zijn allemaal gestorven in de woestijn. Wat is nog zwaarder? Wat is nog erger? Het is gewoon vreselijk. Laat de Heer doen wat hij doen wil. Want hij weet wat goed is voor ons. Voor ons allemaal. Vader is niet onrechtvaardig. Dat is hij zeker niet. Hij wil, hij wil het volk redden. Hij wil ons allen redden. Hij wil niet dat er eentje verloren gaat. Want hij heeft ons lief. Zo ken ik hem. Hij kan niet de fouten door de vingers zien. Want hij zegt, wie schuldig is zal ik hem niet onschuldig verklaren. Maar dat kan hij niet. Maar kom je met brouw, van vader ik heb een fout gemaakt, ik zal het niet meer doen. Dan zegt hij, kom maar hier, je zonden zijn vergeven. Maar dat wil hij, want dat is zijn doel geweest. Daarom is Yeshua voor ons ook gestorven. En niet anders. Dus al deze profeten die zijn alleen maar gekomen om eigenlijk het volk te redden... en uiteindelijk de hele wereld met het volk samen. Maar wij hebben gefaald. Maar als wij zeggen dat we een Messiaanse gemeente zijn... Oh, dan zullen we toch goed moeten bedenken wat het woord betekent. Ieder foutje die er gebeurt binnen de gemeente, dat ziet de hele wereld. Kijk, daar heb je die messianen. Het volk van God, moet je eens even zien. Terwijl we eigenlijk, terwijl we eigenlijk het licht voor de wereld moeten zijn. Je kan niet zeggen, ik ben een rabbi. En je doet gewoon dingen die tegen het woord is. Tegen zijn woord, tegen zijn Torah. Het kan niet. Ik noemde net van met een keppeltje stenen gooien. Gaat niet. Moeten we dus niet doen. En soms zijn we trots. Ja, dat wij in de auto stappen en dan zien we een, een visje achter in de, in de, op de kofferbak staan. En dan sommigen zijn een hele mooie met Jezus erop enzovoort. En het licht was op rood en we er doorheen rijden. Kan niet. Haal dan dat visje weg. Dan valt het in ieder geval niet op voor de wereld. Dat jij dat bent. Ik hoop dat u begrijpt wat ik wil zeggen. Ik hoop dat iedereen begrijpt wat, er, wat de profeet wel wil zeggen. Als we één vijand hebben. Dan is het alleen maar onze eigen vader. Laat een ieder die afhankelijk is van zijn adem. Let wel. Een ieder die afhankelijk is van zijn adem. Nederig blijven. Geen grote mond meer opzetten. Laten we doen wat hij vraagt van ons. Laten we doen wat hij wil dat we doen. Heb elkaar lief. Heel belangrijk. Ik vind het schandelijk wanneer de twee Messiaanse gemeentes problemen hebben met elkaar. En dan niet eens uitkomen. Ik vind het schandelijk en vervelend wanneer de twee zusters of broeders met elkaar niet door één deur kunnen. Het kan niet. Het is een schande. Laat het er maar ergens anders gebeuren. Ja. Dan vind ik het niet erg. Maar niet hier. Echt waar. Want het kan niet. Wanneer ze spreken over de gemeente in Manuel. Spreken ze over mij. Want ik hoor die gemeente toe. Wanneer ze spreken. Kwaad spreken. Over broeder Verdouw, Dan hebben ze met mij te maken. Want hij is mijn broeder. En wanneer ze kwaad spreken over Janneke of Lydia of Anke verdouw, dan hebben ze mij tegen, want het zijn mijn zusters. Daarom als ze twee mensen problemen hebben, verzoen jezelf. Waarom? Omdat we een vader hebben die ons dat leert. Hij leert ons dat. We hebben dat niet van nature. Onze natuur is als wij kwaad gedaan worden, dan zeggen we, wacht even, kom je eens even hier. zag zal ik je even een map geven. Ja? Wat denk je wel wie je bent? Zo zijn, wij, zo zijn wij van nature. Het is niet, niet, niet wonderlijk, maar zo, zo reageert de mens nog eenmaal. Maar hij zegt, drijf het kwade door het goede of met het goede. Dat is wat we leren. Dat is bovennatuurlijk. Dat kunnen we niet, maar we kunnen het wel leren. Nou, laat de hele wereld ons dan gewoon zien als watjes. Dat maakt helemaal niets uit. Maar laat dan onze vader trots zijn op ons. Toch? Het gaat toch om hem. Als we ons eigen bekeren, moeten we ook bekerenswaardig zijn. Want anders bekeren we ons eigen niet. Dan lijkt het net dat we ons eigen bekeerd hebben. Maar terug te komen over, over de, de springhanen. Die springhanen die ratelen als. Hij heeft maar steeds over als. En het is als dit en het is als dat. En het, is, ja, het gaat maar altijd over als. Even kijken waar dat staat. Joël 2 vers 4. Zijn aanblik is als die van paarden. Als rossen rennen zij. Als ra ratelende wagens op de toppenbergen springen zij. Als het geknetter van een vuurvlam die stoppelen, verteert. Als een machtig volk die slagorde uh, schaadt tot strijd. En in vers 7. Als helden rennen zij. Krijgslieden beklimmen zijn muur en zij gaan voort, ieder op zijn eigen wegen. Zij lopen niet door elkaar heen. En de een verdringen de ander niet. Ieder strijder gaat zijn eigen weg en tussen de wapens door dringen zij voort. Zij laten geen bres in de rijen ontstaan. Vluchten helpt niet. Het kan niet meer. Als je het boek Amos leest, is het precies hetzelfde. Want deze profeten zijn gestuurd om de volken tot bekering te brengen. Het volk moet bekeren, want anders gaat er problemen komen. Ook al vlug je, al, dat, dat maakt niks uit, want hij is overal. Al ga je naar de bodem van de zee, zegt hij, ik stuur een slang op je af. Ik zeg niet zomaar dat God alles kan mobiliseren tot zijn leger. Alles en iedereen kan hij gebruiken. En dat doet hij ook. Dat doet hij ook. Niet om je te vernietigen, nee, om je te bekeren. En als het jou niet lukt, opdat een ander mag weten, kijk wat er met die gebeurd is, laten we dat even goed doen. Ten alle tijden probeert hij gewoon met allerlei mogelijkheden zijn volk op het rechte spoor te brengen. En dat is wat hij doet. En niet anders. Dat is wat hij wil. En waarschijnlijk heeft vader vandaag van de dag gebruikt uh, de euro's. Als wapen. Als zijn leger. Hij kan van alles doen. Van alles kan hij gewoon gebruiken. De hele wereld is verward. De hele wereld heeft geen oplossing meer. De hele wereld weet gewoon niet meer wat ze doen. Ik, had, ik dacht van de week of vorige week van nou. Er zijn er de twee die het weten in deze wereld. Dat is Angela Merkel en Sarkozy. Die weten het. Die hebben de oplossing. Nou en als ik dat... Angela hoort spreken, dan zegt: Nou vrouw, kom, ga ervoor. Ik sta wel achter je. En een week later... Ja, dan uh, staat Louise ook niet meer achter haar. Want zij weet het ook niet meer. Er is niemand meer die het weet. Het probleem is dermate groot. We zitten alleen maar te wijzen naar de Amerikanen. En de Amerikanen die wijzen naar Europa. En zo zitten we maar met vingers te wijzen. Maar de problemen zijn zo groot... Dat we het niet meer weten hoe we dat op moeten lossen. Ik kan verder niet zeggen wat... Wat het allemaal is. Maar de wereld heeft nog nooit in zo'n gigantische grote probleem gezeten. Nog nooit. We hebben overal hebben we een oplossing voor. Als er problemen zijn. Oké, okay, trekken we een blikje open. En het probleem is opgelost. Zo zijn we gewend. Als we ziek zijn. Dan gaan we naar het ziekenhuis toe. En het ziekenhuis maakt ons weer beter. En dan komen we thuis. Nou, over een paar weken zijn we weer de oude. Maar wij zijn nu in een, in een situatie verzeild. Dat niet. Meer alles zo is zoals we dat hopen te gaan. Het gaat dus niet meer op die manier. Het gaat dus gewoon een beetje anders. En eigenlijk weet de mens niet meer wat hij moet doen. We hebben overal een oplossing voor. Maar voor een aardbeving, voor veel water en voor weinig zon of voor veel zon hebben we geen oplossing voor. Voor een aardbeving kunnen we ook niet voorkomen, we kunnen het alleen maar laten gaan en als het gebeurt dus kunnen we onze huizen weer opnieuw bouwen ja, dat is wat we kunnen maar God heeft alles in zijn macht alles wij zijn afhankelijk van hem en de wereld die wil dat niet als ze een probleem hebben, zeggen we nou, gaan we daar een oplossing voor zoeken nou, we hebben wat gevonden uh, broekriemen strak, huh? even, even bezuinigen en dan komen we wel weer waar we, waar, waar we willen zijn nee hij bepaalt dat leven. Het leven hebben we van hem. En daarom durf ik te zeggen, laat een ieder die afhankelijk is van zijn adem, een tootje lager zingen. Laten we de Heeren prijzen. Ja? Laten we de Heer prijzen. En hoe doen we dat? Door te doen wat hij zegt. Laten we lief zijn voor elkaar. Want de liefde, wat zegt hij? Bedek vele zonden. Hij bedekt vele zonden. Ook al heb ik nog veel zonden, zal hij een deel van die zonden bedekken. Waarom? Omdat ik de liefde Gods in me heb. Vader weet dat wij in een, in een, in een wereld leven met heel veel ellende en naderheid en problemen en zonden. Hij weet dat we tussen, tussen in Amsterdam of in Papendrecht of maakt niet uit waar u woont, tussen mensen wonen die, die, die, die God niet kennen en niet willen kennen. Dat weet hij. Maar de liefde bedekt. Tal van zonde. Zo schrijft het woord. Als u nog meer wil weten hiervan, lees dan de profeten. Niets voor niets moeten we dus de Torah, de profeten en het Nieuwe Testament kennen. Want daardoor kennen we hem. We hebben dus niet een God die door de vingers ziet. En we hebben niet een God die zomaar vergeeft. Nee, dat hebben we dus echt niet. Want onze God is geen Boeddha. Onze God is geen misna, onze God, is, uh, God is, een, is onze maker. Hij heeft ons gemaakt, hij heeft de hele wereld gemaakt. Hij heeft ons gemaakt opdat we samen met hem zullen leven en kunnen leven. En we kunnen alleen met hem samen een eenheid wonen en leven als wij ons karakter wijzigen. Opdat hij in ons kan wonen. Ik hoop dat, dat, dat iedereen dit begrijpt. En dan, nogmaals, je hoeft dus niet in Israël te zitten. Je hoeft dus niet in, maakt niet uit waar u zit. Dit verhaal gaat ons allemaal aan, ook individueel. Want de, de springhanen, dat kan ons individueel ook raken. Als hij over de kaalvreter hebt, over de afvreter hebt. Dan kan, die, dan kan die jou gewoon raken. Want sommige dingen gaan dan niet helemaal lekker met je. Dan mag je je eigen afvragen. Wat is er aan de hand? Als ik hier iets opbouw. En ik draai mijn eigen om. Dan breekt het weer af. Het gaat heel even goed. En dan gaat het weer verkeerd met mij. Uh, uh, het, het, heel, het onheil achtervolgt me altijd. Dan mag je je eigen even afvragen. Wat is er met mij aan de hand? Want het kan zijn... Dat vader ons achterna volgt, om te zeggen van kind, bekeer je van je zonde. Bekeer je van je ongerechtigheid. Want ik kan je op deze manier niet zegenen. Want ik zeg nogmaals, wat ik er net gesproken heb, door ongehoorzaam te zijn, haal je automatisch de vloek naar je toe. Dat doen, dat doen we dus zelf. En dan kan vader dus gewoon niets meer doen, want hij heeft die omheining heeft die weggehaald. Dat leest u allemaal in de profeten. Hè? Als je dus met de profeten bezig bent. Dan lees je dat gewoon. Vader haalt die omheining weg. En de vijand valt ons aan. En daar hebben we niks tegen te doen. Dan dus zei ik werk zo hard. En ik doe dit. En ik doe dat. Ik heb nog, ik, ik heb nog een baantje van drie uur extra genomen. Of ik werk extra over. Of uh, fijn. Als u daarover met mij wil beginnen. Ik heb genoeg gedaan in mijn leven. Wat ik zeg. Maar de kennis die ik vandaag heb, had ik het anders gedaan. Altijd maar achter het geld aan, omdat je altijd maar tekort komt. Weet u waarom? Omdat hij mij niet kan zegenen. Waarom? Luigi ik hem de rug toegekeerd. Die weet het zelf wel beter, want ik ben God. Ik heb geen lange neuzen naar hem getrokken, heb ik echt niet gedaan. Maar door die houding van mij, heb ik dat wel gedaan. Mijn houding was niet koosjeer. Ah, ik werk nog wel vier uur erbij. Dan is het allemaal opgelost, het probleem. Nee, dan ontbreekt de zegen, Dat ontbreekt. Dat is het probleem. God is niet meer met, met je. Maar in onze gedachten zeggen we altijd van, ja, hij is bij me. Oh, kijk maar de engelen om me heen. Er oh, kan niks gebeuren. Dat is leven in een waan. Veel mensen in de tijd van Joël, die leven in een waan. Het volk is niets voor niets uit het land geschopt. De mensen zijn zo dermate slecht. Ze verkopen hun eigen broeders en zusters voor een paar schoenen. Oh, de, ik wil er niet eens over hebben. Zo dermate slecht. Ongelooflijk. De mensen hebben niets te eten en niet te drinken. En over de ruggen van die mensen probeert de ander rijk te worden. Vader is echt boos op, dat, op zijn eigen volk. Maar zijn boosheid zal weer gekeerd worden. Wanneer we berouw hebben en we hem aanbidden. Maakt niet uit waar je, waar, in welk land je ook mag zitten. Wanneer je hem aanbidt, ik zal je antwoord geven. Maakt niet uit. Dit is, dit is hoop. Dit is echt hoop. Dus ik wil niet zeggen van ieder die hem aanroept zal behouden worden. Maar ik zeg, ieder die hem aanroept kan behouden worden. En dat is een betere woord, als u dat woord niet helemaal kent. Hij heeft het wel gezegd, hij heeft het wel gesproken, maar het is een indien erbij, er is een voorwaarde bij. Als je doet wat ik zeg, die mensen, die kunnen zeker van zijn dat ze behouden zijn. Amen.